Drie uur aan ook Thijssen met het NOS-journaal. In Hongarije zitten honderdduizenden huishoudens al dagen zonder elektriciteit. Het is het gevolg van zware sneeuwval en hevige rukwinden. Het winterweer teistert vooral het westen van het land. Bijna 10.000 huizen zijn ingesneeuwd. Ook zijn zo'n 160 wegen geblokkeerd.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 De leiders van de Cypriotische coalitiepartijen zijn bijeen voor spoedoverleg over het reddingsplan waar de Europese ministers van Financiën het gisternacht over eens werden. President Anastasiades heeft de partijleiders bijeengeroepen. De president wil dat het parlement het plan goedkeurt voor dinsdag wanneer de banken weer opengaan. De coalitie heeft een minieme meerderheid en de oppositie heeft al laten weten tegen te stemmen. De commissie Deetman ontkent dat bischop van Luin is ontzien in het eindrapport over het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat schrijft secretaris Bert Kremers in een verklaring. NRC Handelsblad kwam eerder met het bericht dat belastende feiten over de bischop niet worden vermeld in het rapport. Andere negatieve informatie is slechts omvloerst weergegeven, stelt de krant. Kremers schrijft in de verklaring dat de krant een onjuiste voorstelling van zaken geeft. In Italië hebben het Huis van Afgevaardigden en de Senaat weer een voorzitter. Daardoor kan een begin worden gemaakt met de kabinetsformatie. Het is traditie in Italië dat de voorzitters de president als eerste adviseren over, de formaat, over het formatieproces. Bij de verkiezingen in februari kreeg de centrum Bersani wel de meerderheid in het lagerhuis, maar niet in de Senaat. Daardoor wordt het vormen van een stabiele regering moeilijk.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 Goedenacht, fijn dat je nog wakker bent en dat je ook naar de radio luistert. Want wat is nou mooier dan s'nachts in je bed of in de auto de radio aan te zetten. En uh, ja, de avonturen mee te beleven die ik deze week heb meegemaakt. En naar de avonturen te luisteren van uh, ja, de luisteraars, wat zij allemaal hebben meegemaakt deze week. En uh, je hoorde het toen net al bij Fiedermon, vannacht wil ik het graag hebben over vrijwilligerswerk. Want afgelopen twee dagen was het uh, NL Doet, het is het grootste vrijwilligersproject in Nederland. doen echt ontelbaar veel mensen aan mee. Ook de Koninklijke Familie die doet er ook aan mee, dat hoor je zo meteen. Er is een reportage van gemaakt ook. Maar, um, ja, eerst ging ik ook nog even wat doen. Want ik vind, als je daar dan uh, je onderwerp over doet zo in de nacht... dan moet je wel een beetje aan de lijve hebben ondervonden hoe dat is. En uh, ik had mijn oude klofje aangetrokken, want ik ging uh, gisterochtend, was het, vrijdagochtend... verven bij een doven instituut in Amsterdam. En op de fiets raced ik door de stad om om tien uur daar te beginnen. En uh, daar waren al wat mensen een beetje bezig en aan het rommelen. Ja. Oh wacht, deze moet ik niet Top. hebben. Uh, ja. Uh, ja, deze moet ik hebben. Even kijken. Ja, daar waren mensen al een beetje bezig, een beetje ontvangen, stonden ze met een kopje koffie en uh, stel hem eventjes netjes voor, zoals dat Hallo. hoort. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik kom voor de voor de Hallo. Frank, van de gaarde. Ik ben een tolk voor die meer dat nodig is. Ja. Dag Soegaal. Hallo. Aangenaam Frank. Ik ben Nog een keer. Aangenaam. Linda. Meneer. Hallo Linda. Meneer. Meneer. Meneer. Meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, een kopje koffie, koffie voor mijn neus. Koffie? Lekker, ja, lekker. Koffie? Koffie. Koffie? En uh, nou ja, daarna kregen we dus een beetje de uitleg van wat we gingen doen. Ik was eigenlijk samen met uh, nog een vrijwilliger en nog drie vrijwilligers... die eigenlijk altijd uh, werk verrichten in dat uh, dovencentrum. En uh, nou, er moesten veel dingen gebeuren. Er hadden extra, extra vrijwilligers, dus we kregen de uitleg wat we gingen doen in, uh, die dag. Door ...kasten. Uh, die moeten verplaatst worden naar hier, in de zaal, links, achter, door de kant deur naar links. Ja, ja, je hoort uh, de, de tolk praten, want we zaten dus in een dovecentrum. Ik dacht, leuk, ga je een radioreportage maken in het dovecentrum. En uh, na, uh, na zijn uitleg kreeg ik een, uh, een oud T-shirt aan. En ik ga, ging samen met Imgert, een, uh, een dove jongen ook, iemand die daar dus werkt, aan de slag. We gingen alles afplakken en we gingen een muurtje verven van oranje naar blauw. Zijn we er klaar voor? Ja? Top. Ja, hup, ik kwast in, uh, in de pot met verf en het, uh, ja, de oranje muren blauw verven. En uh, op mijn Facebook zie je trouwens een fotootje dat ik het ook echt heb gedaan. Dat is uh, facebook.com slash bnnnachtbrakers. En het grappige was, terwijl ik dus aan het verven was... en normaal zet je lekker een beetje de radio aan... of doe je een leuk muziekje op, waardoor er een beetje sfeer is. Maar ja, ik zat dus in een dovencentrum. Dus het was gewoon eigenlijk helemaal stil. En je hoorde alleen een beetje die kwasten over de muur gaan... en een beetje het verven... Maar ja, zij hoorden natuurlijk niks. En <laughs> dat was eigenlijk best wel raar. Maar daardoor ik wel wat, uh, wat meer, uh, verzet ik wel wat meer werk. Omdat ik gewoon gefocust was op wat ik moest doen. En uh, na twee uh, muren helemaal oranje te hebben geverfd, uh, was het tijd om te gaan. Want ik, uh, ik werkte van 10 tot 12 daar. Ik pakte een ochtendje mee. En uh, nou ja, als een soort bedankje kreeg, uh, kreeg ik een goodie bag mee met van alles erin. Dankjewel. Uh, check, uh, uh, uh, zet ik kaart kater thuis op te hangen. Uh... Uh. En van ons krijg je ook nog wat. Ja, ook. Dankjewel. Dankjewel blijven. Dat is met uh, wat uh, losse dingetjes. Gebarenkaartje. je de vingerspellingskaart. Oké. Okay. Wat uh, informatie over uh, omgaan met doven. Ja. Nou ja, omgaan met oven heb ik dus een beetje gedaan die, uh, die ochtend. En er is uh, een beetje vrijwilligerswerk verricht. En uh, eigenlijk deed ik dit allemaal een beetje om te kijken wat voor een gevoel het mij zou geven. Als ik dus een ochtend als vrijwilliger aan de slag zou gaan. En dat was best wel leuk, maar toen dacht ik van ja, toen ik terug op de fiets zat. Wat heb ik nou daadwerkelijk gedaan? Ik heb twee uh, muurtjes geverfd en dat voelde eigenlijk ook alweer een beetje nutteloos. Zomaar twee uur iets doen. Dus ja, ik weet niet of het nou voor mij, wat is dat vrijwilligerswerk, of het nou... Ja, echt iets toe moet voegen. Of dat het gewoon even een keer een kleine daad is. Hoe is dat voor jou? Wat vind jij van vrijwilligerswerk? En heb je het zelf gedaan bijvoorbeeld? Zoals die heeft in een klein uh, filmhuisje gewerkt. Of uh, scheidsrechter bij je voetbalclub. Laat het me weten. 0800 1121 En uh, ja, doe je het dan voor jezelf? Of doe je het dan vooral voor uh, de mensen die het nodig hebben? Want het is natuurlijk ook wel een beetje een schuldgevoel goed maken. Laat het me weten. 0800 1121 En deze vier mannen van... Uh, een Engelse bodem die kunnen we wel wat help gebruiken. Help the En help En het gaat over vrijwilligerswerk. Dus ik denk, ach, zo'n toepasselijk plaatje. Want je helpt elkaar dus. Uh, het gaat over vrijwilligerswerk. 0800-1121. Als jij uh, wel eens vrijwilligerswerk doet. En ook waarom je het doet. Dus uh, ja, om een beetje je schuldgevoel goed te krijgen. Of omdat je gewoon echt denkt van mensen hebben mij hulp nodig. 0800-1121. Wie uh, in ieder geval altijd zo op dat uh, NL doet dag... Uh, vrijwilligerswerk doen, zijn de koninklijke familie. Dus Willem-Alexander, Beatrix nog zo voor de laatste keer. En zij gingen gisteren de hort op om allerlei klusjes te doen. En Radio 1-verslaggever Menno Reemeijer was daarbij. De klussen worden gedaan op het natuur- en milieucentrum Wijzicht in Dordrecht, waar de koningin paardjes aan het kan is. Tony Piquet van het natuur- en milieucentrum... Die mocht haar helpen? Ja, bijzonder, het was echt heel bijzonder. Ik, uh, ik mocht een klus verzinnen voor de koningin en uh, we hebben de paarden laten borstelen en dat ging zo supergoed. Haar ding, hè? Is echt haar ding, ja. De prinses staan even verderop, tuintafels schoon te poetsen. Koffie? Ja. Hoe belangrijk is het? Heel belangrijk. Het ja, is dus, uh, ja, toch uh, laat je betrokkenheid zien dat je inzet voor anderen en uh, toch een beetje voor het uh, grote geheel. Hè? Dus hartstikke belangrijk. Heb thuis ook al gedaan, dit? Ja, dat vroeg, de tuin vroeg me net ook al. Ik heb, ik heb plastic tuinmeulen. Als je dat even met deze gaat doen, dan ziet het er wat anders uit. Dan ik, maak je niet zo gelukkig mee. Maar uh, tuin maaien, maaien, planten onderhouden, dat soort werk. Wordt uh, er gewoon bij hoor. Prins Pieter Christiaan thuis dus, wat makkelijker met zijn ja, plastic meubelen. Een kleine pauze is de tijd voor de Maar de inzet ja. van de koninklijke familie is belangrijk, zegt Ronald van der Giesen, directeur van het Oranje Fonds, die deze vrijwilligersdag van NL Doet organiseert. Nou, dit is voor heel Nederland heel belangrijk. Niet alleen dat de koningin hier met de familie aan het werk is, maar dat nog 300.000 andere Nederlanders vandaag en morgen zich inzetten om Nederland... Mooi te maken, schoon te houden, gezelliger te laten zijn. Maar het, het zijn de voortrekkers dan? Ja, de koningin is de voortrekker. Ze is er ooit zelf mee begonnen toen ze 25 jaar koningin was. En het is een, een actie die we niet meer weg laten gaan uit Nederland. Het is gewoon een, een soort nationaal evenement geworden. Is het er volgend jaar ook bij? Dat weet ik niet, dat zien we volgend jaar wel weer. een ja. Unieke situatie het is, er. Dan haar laatste keer hier als koningin. Als koningin is ze hier in elk voor het laatst. En uh, ja, zij is echt uh, zo betrokken bij dit evenement. Ze wil elk jaar meedoen. Uh, of ze nou onder de stof komt zoals vandaag... of als ze helemaal nat wordt zoals vorig jaar. Maar bij het Oranjefonds probeerden we zoveel mogelijk mooie evenementen... voor elkaar te boksen. Ja, en dat is dus de afgelopen twee dagen uh, geweest vrijdag en zaterdag. NL doet vrijwilligerswerk, ik heb zelf ook mijn steentje bijgedragen in het uh, dovencentrum, alwaar ik een uh, muurtje heb geverfd. <laughs> Beste vrijwilliger, vrijwilligerswerk ooit. Mark, goeienacht. Hallo Mark, ja? Ik wil meteen reageren op... Oh. Ja, Hoi. daar ben je, sorry, je was nog even... Uh, ja, je bent het nu goed te horen. Mark, goeienacht. Ja, ik wou meteen even reageren op jouw lacherigheid over die twee muurtjes. Ja. Dan denk ik, ja, je had ook vier muurtjes kunnen schilderen of acht muurtjes. <laughs> en bo, waarom is het nutteloos als je twee muurtjes ja, nee, schildert? Als je, ik weet het niet. Als je uit, de neus, als je, uit je neus zit te streten voor de televisie, laten we het even heel plastisch zeggen. Dat, dat is nutteloos. Ja. ja, maar het voelde bedoel, gewoon een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Eigenlijk denk ik, van als je dan vrijwilligerswerk doet, moet je het gewoon elke week uh, gewoon vast doen. Nou, dat vind ik een beetje onzin. Want weet je wat ik heel jammer vind? kijk als jij nou met bepaald iets affiniteit hebt, ja. dan zou je het best wel uh, soms vrijwillig willen doen. En als je nou niet te veel druk op mensen legt. Mensen komen vaak wel met eigen initiatieven. Of in de, op een advertentie reageren. Noem eens iets waar je affiniteit mee hebt. Voor mij nu? Nou, waar je affiniteit mee hebt om eventueel voor andere mensen te doen. Ik zou wel radio willen maken nog voor andere mensen. Nou, Ziekenomroep je... heb je bijvoorbeeld ook, toch? In een ziekenhuis. Nou, stel dat je dat nou echt heel leuk vindt, dan kan je dat inderdaad elke week een paar uurtjes doen. Ja. Of één keer in de maand. Ja, alle beetjes helpen. En ik vind zelf, als je dus vrijwilligerswerk doet, doe je dat voor jezelf en voor de ander. Heb jij, dus je doe je jij echt... vrijwilligerswerk, Mark? Ja, binnen mijn beperkte mogelijkheden heb ik het wel gedaan. Wat met buitenlanders. En uh, ik heb met oudere mensen geschaakt, maar ik heb zelf niet nee, heb dus ik ben best wel beperkt daarin. Dus je hebt mensen ook wel die met jou vrijwilligerswerk doen, of niet? Ja, ik heb vroeger met uh, dienstrijgeruis te maken gehad, uh, op vakantie, of dat soort dingen. En weet je, ik snap best dat het heel moeilijk is in een uh, tijd waar heel veel werkdruk is en alles. Maar om het nou een beetje weg te zetten als je jong bent, voor uh, iets wat uh, per definitie negatief is. Terwijl ik denk, ja, iedereen heeft wel iets binnen de maatschappij waar hij wat mee heeft. Ja. Want in de toekomst ga ik waarschijnlijk alweer met oudere mensen schaak. Denk je nou echt dat ik daar die oudere mensen niet ontzettend blij mee maak? Natuurlijk. En ik maak mezelf er ook nog blij mee. Ja, ja dat is het. het. Heeft het een wisselwerking dan? Dus dat het mes snijdt tuurlijk. aan twee kanten. Tuurlijk. En ik denk dat je het mensen zo vrij in moet laten. Kijk, jij moet niet door de schrot geduwd krijgen dat je tien uur vrijwilligerswerk in de week moet doen. Want dat denk je ook, aan Marula. Mm -hmm. als, als ik jou vrijlaat, of als de maatschappij jou vrijlaat. Uh, dan ga je misschien vanzelf wel iets doen als, als meer mensen. Iets positiefs uh, binnen de maatschappij doen. En ik vind het af en toe jammer hoe het Oranjefonds zichzelf profileert. Er zit zo'n laag kwel overheen en dat hoeft dan nee. voor mij weer niet. Want ik, ik hoop dat ik een beetje uh, duidelijk ben. En, en in die zin heb ik een iets makkelijker positie omdat ik minder mijn handen kan laten wapperen. Maar het is meer een soort algemene visie. Dat ik, uh, ja, dat ik weet je, straks krijg je alleen maar oudere mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Terwijl ik denk, ja. Dat is toch ook een beetje gek. Maar wat vind je dan nou van die maatschappelijke stage die er is voor, voor scholieren op de middelbare school? Die moeten dan ook een stage lopen, een maatschappelijke stage en een soort van vrijwilligerswerk. Ja, maar het gekke daarvan vind ik, er zitten weer zoveel dwang, sorry, dwang achter. En ik weet niet of je mensen, stel dat mensen in de zorg moeten werken terwijl ze, ze hebben er helemaal niets mee. Nou, ik heb liever niet met die mensen te maken met alle gesprekken. Dan lopen ze, ze met zo'n back bek rond hele Ja, 17, 18 en dan willen ze niet omdat ze nog half puber zijn als je die ergens laat vrijwilligers werken, waar ze wel iets mee hebben, ik noem maar wat, op de ha in de haven of op de radio of uh, maakt niet uit waar. Er zijn zoveel uh, spannende plekken in de maatschappij. Ja, het was een beetje, beetje makkelijk roepen, Zo van zo, uh, maatschappelijke stage, de wer werkelijkheid is gewoon. Ook in de tijd toen er wel genoeg geld was, werd dat gewoon gedaan als een verkapte bezuiniging. Kijk, nu is het echt crisis, maar we hebben ook andere tijden meegemaakt. Toen werd het ook al geroepen. Ja. Ik vind het altijd zo jammer dat er zo'n rare kwel en dwangom situatie omheen zit. Dat, dat is misschien mijn belangrijkste nou, punt. Nou, die heb je goed gemaakt, Mark. Dankjewel voor je belletje. Oké, okay, en ik ben heel blij met die muurtjes van jou. Met waar ben je, Oh, met die twee muurtjes die ik heb geverfd. Ja, het zijn er maar twee. Maar... Ah, ja. Alle kleine bekers helpen, misschien is Maak dat het ook wel. Hé, nacht. Jij ook, Mark. En neem een lekker glaasje. Ja, ik hoorde dat jij al een beetje wat biertjes opboert alweer, dus misschien pak ik ook nog een nee, biertje. erbij. Nee, nee, dat erbij. was van de dropjes. eerder ah. mijn, mijn, mijn wijn is op. Fijne nacht.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 Dat is een beetje de essentie van vrijwilligerswerk, hè? People help the people en birdie. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Yes, daar luister je naar. BNN, Radio 1, Nachtbrakers. En het gaat over vrijwilligerswerk. 0800 -1 -1 -1. Als jij, uh, ja, wat, wat voor vrijwilligerswerk heb jij gedaan? En deed je het dan voor de mensen die je hielp? Of deed je het ook wel een beetje voor jezelf? Ja, dat is een beetje de vraag. 0800-121. Je mag ook mailen nachtbrakers.bnn.nl. Sinds vorige week heb ik, uh, bel ik met Katlijn En Katlijn heb ik uh, ontmoet in de kroeg uh, twee weken geleden. En dat was heel gezellig. En ik dacht van, weet je, die ga ik gewoon bellen op de radio ook. Ik ben ik in mijn leven in de kroeg verplaatsen naar de radio. Het is toch zaterdagnacht. En zo ook deze week. nacht Katlijn ja Frank. Hey. Hoe goed. is het met je? Ja, wel goed. Heb je nog in de kroeg en... gezeten gisteren? Nou, ja, even. Maar ik, uh, ik ben een beetje ziekjes, dus ik kon het niet echt te laat maken. Oké. Okay. Dus uh, ik ben deze keer ben ik wat eerder afspraak, naar huis. Ja, maar dan moet je maar snel gaan slapen zometeen ook. Want uh, volgende week bellet je wellicht weer. En dan moet je ja, wel precies. weer fit zijn. Uh, ik even energie sparen. Ja, doe jij, uh, heb jij vrijwilligerswerk gedaan? Want daar gaat het over vannacht. Ja, heb ik gedaan. Ik zat even na te denken. Het is wel een tijdje geleden, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Maar... Um, ik heb ooit een keertje heb ik, uh, geholpen in een daklozencentrum, een avond. Ja. En het was ook eigenlijk alleen maar met, uh, ja natuurlijk daklozen, maar ze waren ook allemaal drugsverslaafd geweest. Oh, uh, wel geweest. pittig of niet? Dan. Ja, wat het wel. Nou, van tevoren moest je alles wat zeg maar, scherp was of nou aan ja, het glimden of iets dergelijks, moest je allemaal afdoen. En ook alles achter slot en grendel te leggen voor de zekerheid. Dat ze, alsof het een soort extras waren, dat als jij uh, met een yeah. zilveren armband omliep dat ze hem gewoon wilden pikken? Ja, ja. En ook die mensen die er werkten, zeiden ook, die waren best wel nuchter onder, maar die zeiden van ja, ja... ...iedereen is er wel een keer bedreigd geweest of uh, bedreigd met de dood of uh, opgebeld thuis. Maar dat was gewoon normale zaak van de wereld. Heftig. Maar uh, wat ging je doen met ze? Ik moest uh, eten opscheppen. Oké. Okay. En met ze praten een beetje. En hoe beviel dat? Ja, ik vond het op zich, ja, ik vond het zelf wel leuk. Omdat die mensen hebben ook al natuurlijk allemaal echt een veel dingen meegemaakt. Ze dus ook veel te vertellen. En dat merkte je wel. Er was bijvoorbeeld één man die deed daar eigenlijk, die was een beetje de leider van het uh, hele gebeuren. En die zei zelf van, nou ja, ik, ben, uh, ik ben verslaafd geweest, nu ik afgekikt. En toen nog af en toe doe ik een lijntje. Maar verder gebruik ik helemaal geen drugs meer. <laughs> en uh, die zat dus uh, ook vervolgens dus te vertellen hoe die hele hiërarchie daar werkte. Ja. Dus je had een tafel voor, de, voor een beetje de maffiabaasjes, om het zo te noemen. Dat je een tafel voor de junkies. Dat was zeg maar helemaal ingedeelde groepjes. Dus dat het ook daar was, vond ik dus best wel weer zo'n. Uh, dat gewoon overal het toch een soort indeling is of een soort van rangorde ja. is echt, uh, Maar je hebt het maar één apart. avondje gedaan, dat eten op scheppen. Ja. Heb je niet gedacht ja. van, want ja, wat ik toen net ook zei, ik heb twee muurtjes geverfd... en het voelde een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Had jij niet zoiets ja. van, ja, maar ik moet dan eigenlijk zo één avondje... Tuurlijk helpt het, maar niet meer en vaker doen, wat constanter. Ja, dat heb ik eigenlijk wel, maar het is hetzelfde. Ik heb soms wel het idee ik denk, moet ik niet zo'n buddy worden, weet je? Als je met een bejaarde gaat schaken of iets... In ja, dat maatjesproject heet dat volgens mij, toch? Als ja, je iemands maatje bent. Ja, maar aan de andere kant denk ik heb bijvoorbeeld, ik heb nog twee oma's. En ik denk van ja, zo vaak zie ik die zelf ook niet. Ik vind het een beetje een soort vreemd gaan met een andere bejaarde. Als ik daarmee zit te schaken. <lacht> nou ja, en niet met mijn eigen oma's. Ik vind dat je daar wel gelijk hebt. Dan kan je het beter met je opa en oma uh, een potje schaken. Of weer eens een keer bij Precies. ze gaan eten. Ja, daarom. Dus ik weet niet. Ik wil het wel echt doen. Dus op zich, ja. Ja. Dus wie wa weet. Wat overtuig je dan om het weer te gaan doen? Ah, ik weet niet. Misschien moet ik combineren met oma's meenemen naar... Het dat je gewoon ze daar neerzetten dat ja, je... <laughs> Eén groot uitje precies. Ja. Nou, Katlijn, dankjewel dat ik je even mocht bellen weer zo midden in de nacht. En uh, ja, ja, volgende natuurlijk. week waarschijnlijk weer. En misschien tot in de kroeg ook, hè? Dat lijkt me ook weer gezellig. Ja, wie weet. Yes. Een of zo. Ah, oh, dat themafeestje. Gaan we raar in de kroeg zitten. Dankjewel, Katlijn. <laughs> Oké, <Okay>, doei doei. <laughs> doei. groetjes. Het gaat over vrijwilligerswerk. En uh, Freek, is, uh, die heeft het ook gedaan. Freek, goede nacht. Goedenacht. Wat voor vrijwilligerswerk heb jij gedaan? Nou, ik doe het nog steeds. Ik ben uh, vrijwilliger voor Make a Wish Nederland, wat voorheen de Doe Wens Stichting heette. Ja. Die vervullen de liefste wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. En ik ben ook uh, internationaal badminton scheidsrechter voor de Nederlandse badmintonbond. Oh, maar dat heeft niet met elkaar te maken? Je bent niet uh, uh, uh, scheidsrechter voor Doe Wens Stichting? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat zijn twee totaal verschillende instanties. Dus, uh. En wat doe je dan voor Doen Wens? Want dat is wel een bekend project, inderdaad, in Nederland. of uh, een bekende instantie. Fondsen, fondsen werven, presentaties geven en ook af en toe uh, meehelpen met het realiseren van wensen. Oké. Okay. En dat kan echt van alles zijn. Ja, ja, de fantasie van het kind bepaalt welke wens het heeft. Dus uh, wij passen ons daarop aan. En wat is de meest bijzondere die je tot nu toe hebt gehad? Oeh, dat is. Uh, Als je gevraagd naar nou, de meest bijzondere was. Eentje omdat. Die was zo bijzonder omdat we maar drie dagen de tijd hadden. Oeh, die lag wel eens op sterven naar nou, dood. Ja, precies. Hmm. En daar werd een, een geweldige dag van gemaakt in uh, Rotterdam. Hij uh, is uh, naar de bioscoop geweest, toen het kind uh, was bedliggerig. Die moest dus met een brancard overal naartoe. Oké. Okay. We zijn uh, uh, naar zijn favoriete speelgoedwinkel geweest. We zijn naar zijn favoriete dieren geweest in Diergaarde Blijdorp en wel, in zijn favoriete restaurant gaan eten. Welk dier was zijn favoriete dier? Stokstaartjes. Oh, mooi. Maar dat is wel dan heel mooi dat je dat kan doen als vrijwilliger. En dan haalt dan, uh, dat kind heel veel voldoening uit, en uh, zeker als het, als het zijn laatste dagen zijn. Maar volgens mij is het voor jezelf ook wel heel fijn en een soort gemoedsrust dat je, dat je vrijwilligerswerk doet en dat je iemand zo gelukkig kan maken. Ja, absoluut. Ik bedoel, ze zeggen, Psychologen zeggen altijd dat vrijwilligerswerk voor een charitatieve instelling het meest egoïstisch is wat een mens kan doen. <laughs> ja. En daar ben ik ten dele wel mee eens, want je krijgt nergens meer voldoening uit. Niet uit je werk, niet uit sport, niet uit andere dingen dan uh, uit vrijwilligerswerk. Nee, maar dat is ook de reden dat jij het doet wel? Nou nee, ik denk niet dat dat de reden is, want ik ben op mijn zevende begonnen met vrijwilligerswerk en volgens mij... Uh, was het egoïstisch denken, toen hij niet zo ver ontwikkeld, dat ik bewust kon zeggen van... ...oh ja, laat ik dit eens dus doen, want dan voel ik mezelf super bij. Maar is het dan met de paplepel ingegoten? Deden die ouders ook vrijwilligerswerk? Ja, ja. Mijn vader uh, heeft veel werk voor, een missie thuis voor het missie thuisvond en voor de scouting gedaan... ...en mijn moeder is nog steeds wijkhoofd bij de Hartstichting. Ah, oh, dus je ging gewoon eigenlijk een beetje in hun, uh, in hun vaarwater mee? Ja, precies. En ja, als die uh, leren dat je als je een goed leven hebt wat terug kunt geven aan de maatschappij... Ja. dan. Uh, neem je dat over. Kan je iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te doen? Ja, het is hartstikke mooi. Ik ben vandaag ook voor NL Doet. Uh, met een eenmalige actie dan uh, heb ik uh, knuffelberen lopen sorteren voor een uh, uitgavencentrum die knuffelbeesten uh, verspreidt onder mensen die daar zelf geen geld voor hebben. En hoe was dat? Ja, het is hartstikke leuk met allemaal weer nieuwe mensen die je niet kent. Uh, en dan zie je hoeveel goedheid er in de mensheid zit, hoeveel honderden knuffelbeesten er op zo'n dag binnenkomen. Ja, dat is fantastisch. Ja, ja dat, is, dat is wel tof. En zie je dan ook nog naar de mensen naar wie je toe gaat, die knuffels? Nee, nee, want deze die gingen echt uh, met uh, busjes en vrachtwagens en ja, Nederland, maar ook naar Moldavië en naar Afrika. Dus, uh, oh, dus je hebt ook nog over dat... de grens uh, vrijwilligerswerk ja, gedaan? Ja, ja. Ah. dat zie je niet, maar... Uh, ja, je kunt je dan wel wat meer voorstellen als je heel erg arm bent en je hebt niks. Je krijgt dan ineens uh, van een wildvreemde een prachtige knuffel. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Goed bezig, uh, Fleek. Dankjewel. Goed dankjewel. dat je geholpen hebt. En uh, je zei het al, um, ja, vrijwilligerswerk in het buitenland, dat, dat doen ook heel veel mensen. Je hoort ook veel uh, jongeren die dan een jaar tussen hun school uh, naar Afrika gaan... of, uh, of naar Zuid-Amerika om daar vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor mag je ook inbellen 0800-1121, 0800-1121. Freek, fijne nacht nog. nacht Frank en fijne uitzending. Yes, wel. dankjewel. 0800-1121, daar kan je hem op bereiken. Na Reach Out, I'll Be There van de Four Tops op Radio 1. Ha! Reach out, I'll be there. Goedenacht, Radio 1, luister naar. En het is BNN Nachtbrakers. En elke week um, heb ik een onderwerp in mijn programma. Dit keer is het vrijwilligerswerk. En dan schakel ik altijd eventjes naar de BNN-bar. Daar zitten mijn collega's. En die praten ermee mee over het onderwerp van vannacht. En dat is dus vrijwilligerswerk dit keer. Boys bar. Boys bar, boys bar, boys bar. Ik stond in de kantine van de voetbal. Mm. Ja, maar dat, dat moet ook gebeuren. Dat is dat ook een moetje, toch? Nee, nee, nee, het was geen moedje. Wij mochten zelf beslissen. Wij hadden zelf... Uh, de voetbalvereniging bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Dus toen hebben wij... Op een gegeven moment stond ik dus elke fucking zaterdagmorgen... <laughs> om zeven uur s ochtends... koffie <laughs> in te schenken voor de ouders van de kindjes. Waar haal je dan die motivatie vandaan? Nou omdat ik me nogal... Ik, ik voel me nogal snel schuldig. <laughs> dus ik vond het een beetje lullig dat ik daar elke week lekker aan het voetballen ben. En uh, weet ik veel wat. En dat ik, dan niet, dat ik dan niet zelf... En dan zat ik wel alles in ieder af te zeiken, Want ik vond het te lang duur ja, voordat ik mijn patatje precies. kreeg. Ja. Maar voelde je dan achteraf ook lekkerder dat je dat nee, had gedaan? totaal niet. Nee, ja, dat nee. heb nee. ik dus ook een beetje. Ik ken dat ook niet zo goed. Nee. Ik heb het nog nooit gedaan. Helemaal nog nooit? Niks. Vrijwilligerswerk dan, hè? Ja, dat wel. Ja. Nog... <laughs> nee, ja, ik, ik kom al mijn week nog maar net rond. Ja maar, ja, maar dat agenda. vind ik echt de slap ja, soms, jongen. Ik heb er altijd wel even een uurtje ja. over. Even naar ja, maar... het bejaar even in de voetbalkantine. Oma's wassen. Bijvoorbeeld. Of iets ja. leuks. Zo'n kleine moeite, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Want je, weet je, je komt je week door, dan moet je één keer minder in de week, ga je één keer minder in de week met een paar gasten een biertje drinken. Dus je hebt, wel, ja, op je op hebt moment... de tijd ja. wel, je hebt geen zin in. Je hebt geen zin om de tijd voor te maken, dat is wat heel anders. Ja, maar dan voel ik een beetje aangevallen. Ja. En dood. terecht. <laughs> maar... Ik heb uh, vreemdelig werk gedaan in het buitenland zelfs. Ik ben op mijn zeventiende heb ik het vliegtuig gepakt naar, uh, naar Thailand. Ja, maar dat vind ik ook geen vrijwilligerswerk hoor. Ja, ik wil ja, ik wel een Hallo. beetje. Mee. Nou ja, het is, zo <laughs> ja, je maar is je wel maar Je doet het voor jezelf. Tuurlijk. Je doet het ja. ook deels voor jezelf, tuurlijk. Maar toen heb ik uh, drie maanden Engelse lesgegeven op een schooltje ergens. In the middle of nowhere. En je doet het natuurlijk inderdaad, je jezelf achteraf ook heel lekker voelt. Ja. Tuurlijk. Ja, uh, maar ja, ik zag wel ook. dat die, ja, tuurlijk. Ja. Maar ik zag wel dat die kinderen daar iets van hebben opgestoken. Ja. En denk, nou ja, dan heb ik er zoiets aan gehad, of zij er iets aan gehad. Iedereen gelukkig. Maar ik vind het ook niet... Je hebt dan onderdak gekregen voor niks of zo? Ja, nou ja, ik moest geld toeleggen om het oh, vrijwilligerswerk te mogen doen. Dus ik heb er wel voor betaald. Ah, oké. Okay. Ja. Want als dat tegenover zou staan, dan vind ik het ook niet echt vrijwilligerswerk meer. Nee, dan nee dan ik heb gewoon... wel echt 500 euro voor moeten betalen, geloof ik of zo. Ja, ja het is wel, wel gaaf. Maar ik vind wel dat er... dat er inderdaad best wel weinig vrijwilligerswerk gedaan wordt. Ja, überhaupt. En waar moet jij denken dan? Wat, wat wordt er te weinig gedaan? Wat is echt zoiets wat, wat meer mensen zouden moeten doen? Nou, weet je hoeveel sportclubs inderdaad gewoon niet meer door kunnen gaan... omdat er geen vrijwilligers zijn om de kantine open te houden... om die velden bij te houden of whatever. Die hebben gewoon allemaal geen geld. Dus daar zijn maar dat verrekenen. vind ik nog een soort van luxe ding of zo. Bij vrijwilligerswerk denk ik echt aan oude omaatjes die zitten uh, weg te horen... Oh, ben een ben echt helemaal met je eens. Er zijn toch ook jonge kindjes die moeten kunnen voetballen? Ja, maar het veld ligt er al. Dat komt allemaal wel goed. Of zo. Nee, denk dan, die oude goed. mensen die hebben meer een soort van... Ja, een soort van hulp nodig of zo. Dat zie ik dan eerder voor me als vrijwilligerswerk, denk nee. ik. Ik vind vrijwilligerswerk is alles waarmee je iemand uh, helpt die iets niet zou kunnen doen als dat werk er niet, niet gedaan zou worden. Snapt iemand dit nog? Ja, dat is heel erg hulpbehoevend, toch? Ja, maar het is ook bijvoorbeeld, ik weet dat, dat, je hebt ook van dat buddy gebeuren, dat zijn mm. dan uh, verslaafden. Nou, die kunnen zonder jouw hulp, sterker nog. Die, die lopen uh, waarschijnlijk het liefst de hele tijd uh, de rondjes in de stad. Maar het, ik vind het dus heel goed als mensen één keer in de week met zo iemand... dat ze met normale mensen, en dus niet alleen maar in dat jungle hole waarin ze zitten... maar gesprek hebben met normale mensen, in hoeverre je jezelf normaal kan noemen. Dat is geen Het is super egoïstisch ergens ook wel, denk ik. Omdat je er zelf gewoon Ozo. een super lekker gevoel van krijgt. Dat je denkt, oh ja, ik heb hier iets geflikt voor, voor iemand anders. Ja, daar had ik dus bij die voetbalclub nee. echt helemaal <laughs> niet. Maar ja, het is dus eigenlijk ook, denk ik ook egoïstisch om mijn eigen schuldgevoel af te ja. kopen. Denk ik. Ja, zo heb maar ik het ook uh, vrijwilligerswerk ja. gedaan. Maar dat was ook niet helemaal vrijwillig. Want ik moest vanuit school nog studiepunten halen. Ik heb fysiotherapie gedaan nog twee. jaar, ik moest nog iets doen. Dus ik studiepunten halen en ik ging daarvoor naar Lunteren. Om daar mensen een week lang met mensen mee te lopen die epilepsie hebben. En die heb ik dan, ja, eigenlijk meer was dat ook mantelzorg. Daar was ik dan een week, daar kreeg ik punten voor. En dat was mijn vrijwilligerswerk. Maar voelde het goed? Ja, dat is wel. Mijn moeder doet echt heel, die doet alles zo'n beetje. Maar die doet ook zo'n van die zonnebloemvakanties, oh, weet je Oh, dat is ja? te gek volgens dat mij. Dan, ja. Dat is dat je met mensen die, uh, die geestelijk of, of lichamelijk gehandicapt zijn... dus die heel moeilijk op vakantie kunnen... maar je zou het ook als luxe kunnen zien... Ja. Maar die gaan dus als begeleider mee op vakantie, zo, ja. zodat zij een dagje weg kunnen gaan. Ja, maar anders zitten die mensen dus 24 ja, uur per dag ja. naar de geraniums te kijken. Dat vind ik echt supermooi, mooi ik ja. dat echt. En daar besteedt ze gewoon heel veel tijd aan, Dan ja. snap ik inderdaad wel dat je meteen ziet dat je mensen zo gelukkig kunt maken ja. met hun eigenlijk een kleine moeite. Ja. Ja. Zo simpel kan het dus zijn. Mensen gelukkig maken met een, uh, met een klein, ja, klein, klein klusje dat je doet. Vrijwilligerswerk, daar gaat het over vannacht. 0800-1121 als uh, jij vrijwilligerswerk doet. Of misschien wel vrijwilligerswerk in het buitenland. Zoals uh, Wieke dat vertelde in Boyd's Bar. Zij ging naar Thailand om daar Engelse les te geven. Laat het me weten. 0800-1121. in the Pineda. The... My eyesight's fitting, my hearing's dim. I can't get in shot for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights. my Liedje Bel en Sebastian en Funny Little Frog. BNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, nacht. Je luistert uh, naar Radio 1 en het gaat over vrijwilligerswerk. Over vrijwilligerswerk in Nederland, zoals. Uh, uh, een keer bij de dakloze opvang helpen, Scheidsrechter spelen op jouw voetbalclub. Of achter de, achter de bar staan in de kantine. Je kan het op allerlei manieren doen, vrijwilligerswerk. En uh, dat kan je aan mij laten weten, 0800 1121 of mailen naar nachtbrakers.bnn.nl. En um, wie ook uh, naar, naar, uh, naar de studio belde is Lieke. En Lieke die is in het buitenland geweest om daar uh, vrijwilligerswerk te doen. Lieke, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, jij, jij hebt een bijzonder verhaal, hè? want jij bent in Ghana geweest voor uh, vrijwilligerswerk. Ja, klopt. Ik ben uh, vorig jaar in uh, Ghana geweest, vier maanden. Vier maanden lang? Ja. En wat heb je gedaan o daar? Ik heb daar uh, gewerkt met uh, verstandig de kindjes. Die heb ik thuis bezocht. En dan ging je daar langs? met een, want Was het met een organisatie dan dat je daar naartoe ging? Of hoe, hoe, hoe, is, het, ja. hoe is het in zijn werk gegaan? Uh, ik ben daar uh, met een organisatie. Ik heb een or organisatie gezocht... En uh, die omgeving ging naar Ghana en zodoende ben ik bij dat project terechtgekomen. gekomen. En dan ging je elke dag dan met een groepje of ofzo langs die huizen om die, om die kinderen te helpen? Ja, soms met anderen. Ik ben ook wel eens uh, alleen uh, geweest. En dan uh, fietste ik rond en dan ging ik langs. Oh, je fietste rond dan? Door een dorpje daar ergens? Ja, verschillende dorpjes. Soms was het wel even pittig in de 40 graden. Ja, en wat deed je dan als je bij die mensen thuis kwam? Uh, nou, verschillende kinderen konden bijvoorbeeld niet lopen. Dus uh, loopoefeningen, vaak was het ook gewoon spelletjes doen, gewoon het aandacht geven, want dat krijg je daar eigenlijk niet. Nee. Dat, uh, ja, die mensen zien de kindjes anders dan wij. En nu was er uh, vorige week een berichtje in het, in, het, uh, in het nieuws over een vrijwilligster, ook in Ghana, een, een meisje van 25, Afke, die, uh, die, die is vermoord daar bij een, bij een straatoverval. Ja, het was uh, niet zo leuk om te horen. Nee, helemaal niet. Maar heb jij ook van die gevaarlijke situaties meegemaakt? Uh, nee, ik zelf niet, maar ik zat in het noorden. En dat schijnt nog wel iets anders te zijn dan het uh, zuiden. Maar um, ik heb wel inderdaad ook verhalen gehoord van um, mensen die overvallen zijn. En jij hebt je wel altijd wel veilig gevoeld daar? Ja, en, maar ik ben ook niet dan al s'nachts alleen over straat gaan lopen. Uh, want dat werd ook afgeraden. Ja, je moet... Maar overdag ging ik met een veilig gevoel alleen over straat. Je moet het gevaar natuurlijk ook niet opzoeken. Nee. Nog heel even terug naar um, uh, het vrijwilligerswerk wat je daar dus deed. Wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt daar? Want je komt, nou, als je vier maanden daar rondreist, kom je natuurlijk op heel veel verschillende plekken... in heel veel verschillende huizen, met heel veel verschillende kinderen. Uh, nou, het meest bijzondere was voor mij eigenlijk al ook het leven in een gastgezin. Ik heb gewoon echt in een leemhutje gezeten met een ritte dakje. In een gastgezin met het eten. En dat was al een hele beleving op zich. En uh, bij de kindjes thuis was het gewoon... Heel snel om te zien hoe ze af en toe uh, uh, behandeld werden, hoe vies ze waren als je aankwam. Uh, hoe sociaal ze eigenlijk achtergesteld werden, in alle opzichten, eigenlijk. Ja. Dat is wel schijnend om te zien, soms. En heb je het gevoel dat je iets hebt bijgedragen, wel? Aan, uh, aan, aan uh, de hulp daar? Nou ja, wat is bijdragen? Voor mijn gevoel ik uh, die vier maanden. Een leuke tijd kunnen geven. Ik weet dat er na mij weer vrijwilligers kwamen, dus ik ben met een schot van gerust hard weggegaan. Maar uh, in drie maanden of vier maanden kun je ze toch niet blijven helpen. Dat, dat is heel moeilijk. Nee, en nu? Uh, nou, ik doe sowieso wel vrijwilligerswerk in Nederland. Dat doe ik al. Wat is dat? Uh, maatjesproject. Dan uh, heb je een maatje waar je één keer zoveel tijd uh, heen gaat en uh, iets leuks mee doet. Maar dan ga je uh, een potje kaarten met iemand? Of dan ga je een ja, terrasje pakken? Of winkelen? Of... Ja. Ja, dat soort dingen. Haal jezelf nog voldoening uit? Uh, want dat is natuurlijk ook wel altijd een beetje van... Uh, dat je als je goed, do goed doet, goed ontmoet. Dus als je, als je dingen... Het is ook wel een beetje voor je eigen gemoedsrust... doen sommige mensen misschien vrijwilligerswerk. Um, ja. Nou, het is vanuit de organisatie waarmee ik ben geweest... wel van tevoren duidelijk gemaakt... van je kunt niet de wereld veranderen. Het is ook vooral voor jezelf om ervaringen op te doen. Dus ik heb ook echt niet het idee dat ik de wereld heb veranderd... of een heel dorp of zo heb veranderd. Maar in die vier maanden vind ik dat ik uh, ja, wel wat bereikt heb. En ik hoop dat dat doorgezet wordt door de andere vrijwilligerswerk. Nou, goed werk verricht, uh, Lieke. Ja, echt wel. Ja, nou ja, ga door ook met het vrijwilligerswerk hier in Nederland. En dankjewel uh, ja. voor je belletje. Oké. Okay. Fijne nacht. Zelfde. Doeg. Doeg. Bye. Bye. de Sheer, ze bestaan niet meer. Maar wat waren ze leuke liedjes. Lekker poppie, lekker een beetje Britpop, beetje rock It only cats better. Het gaat over vrijwilligerswerk vannacht. En uh, Hans, goedenacht. Ja, goedavond. goedenavond. Goedenavond. Uh, jij hebt ook vrijwilligerswerk gedaan, hè? Nou, ik doe het al, doe het al behoorlijk lang al. Ja, wat doe je ja, exact? Ik doe het al zeker een jaar of twintig. Ja. Minstens dertig zo eigenlijk. Ehm... Uh, nou ja, ik zit met name, ik uh, doe het al heel lang uh, vanuit een instelling in Amsterdam. Dat is aan de ene kant maatschappelijke opvang, zo'n dak en thuislozen. En uh, geestelijke gezondheidszorg. Uh, Beschermd wonen, begeleid wonen. Ja. En daar ben ik al uh, ruim een tijd al lid van de. Uh, van de cliëntenraad, zeg maar. Vroeger heette het dan bewonersraad, maar dan heette het gewoon cliëntenraad. Mm -hmm. Ik ben er uh, een tijdje tussen uit geweest en later ben ik weer gevraagd om er weer in te zitten. Maar waarom doe je het, Hans? Dat is mijn vraag een beetje vannacht. Want... De, de inhoud. En welke inhoud dan? Nou, de, in, ja, de inhoud, dat is gewoon het, het uh, ja, cliënten, ja, dat moet je gewoon raken. Ja, ja, wat is de inhoud? Ik bedoel... Ja, maar doe je het voor de verhalen dan, aan te horen, doe je het voor jezelf? Kant, je het. Wat? Doe je het voor jezelf of wil je dan juist de mensen helpen? Aan de ene kant doe ik het voor jezelf en aan de andere kant uh, heb je gewoon het idee dat je wat kan betekenen ja. voor, uh, voor andere mensen. En, uh, en ja, nou ja, en, en daar heb ik ook wel een beetje een soort passie in. Ja, en het, het is een beetje, ja, het is een beetje in, toch wel wat bestuurlijk ook, het is wel een beetje bestuurlijk werk. Van, uh, ik ben aan, uh, uh, sinds januari dan secretaris geworden van de, van de centrale de Maar er gaat best wel veel tijd in zitten dan, toch? Daar zit aardig wat tijd in, ja. Maar Op kan je dat? Kan, ja. je, kan je dat naast je dat werk je doen? Ja, nee, ik, ik werk 20 uur per, per week. Dat is gewoon uh, andere. Ik ben zeg maar, ik zeg, ik zeg een beetje dat ik in twee organisaties actief ben. Ja. En uh, dan is het zelfs zo dat je bij de ene organisatie, dat doe je dan, uh, waar, ik, waar ik werk, daar doe ik dan kennis op, een bepaalde ervaring doe ik dan op. En dat kan je van, dan hey, gebruiken zo, voor je vrijwilligerswerk? Dat, nou nee, hey, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld daar dan werk ik bijvoorbeeld bij een organisatie, ja. daar doe ik dan onder andere ook vakbondswerk en dergelijke dingen. Daar doe ik ervaring op, bepaalde kennis uh, van hoe ziet die organisatie er dan uit. Vervolgens zit ik dan op de fiets, ik rijd naar huis toe. Ik denk, hé, hey, wacht eens eventjes, hoe zit het dan bij die, bij die andere organisatie? Die moet dat ook hebben. Dus dan ga je de navraag doen en dus de kennis die ik bij organisatie A ah. opdoe... die kop ik dan vervolgens bij organisatie B, kop ik hem dan er weer in. Dus ook wat je, leert, wat je leert bij het vrijwilligerswerk kan je toepassen bij je echte werk? En omgekeerd. Oh, dat is, dat is wel handig. En uh, je werkt dan in een uh, in maatschappelijke opvang. Wat doe je dan exact? Nou... Ik, nou, ik, nee, ik, werk niet in nee, hulp. vrijwilligerswerk? Ik doe daar dan uh, cliëntenraadswerk. Maar uh, bij mijn gewone werk, daar leer ik vooral dus hoe dan, uh, hoe dus een organisatie. Ja, nee, heeft. maar wat doe je qua vrijwilligerswerk? Daar gaat het over. Nou. Dat vrijwilligerswerk, dat doe, ik dus, dat, dat doe ik, nou, laat ik zo zeggen, de, ja, dat heet dan cliëntenparticipatie. Dan bestaat het uit drie lagen. Je hebt dus bij elke locatie, hebt dan een zogenaamde cliëntencommissie. Nou, daarboven heb je dan een aantal uh, regioraden, zeg maar. Dus het, die, die organisatie verdeelt over drie regio's. Daar ben ik weer voorzitter van een regioraad. Uh, en daarboven heb je dan weer de centrale cliëntenraad. En daar ben ik dan weer secretaris. Dus het is vooral uh, bestuurlijk van. wat je doet. Je hebt niet echt heel veel contact met de, de mensen die je helpt. Uh, nou, die kom ik er wel tegen, ja. Want op een gegeven moment kom je dan over, ga je naar bepaalde locaties toe... En zoals van de week dan ook, uh, waren we ook weer in een locatie. Dat was dan in uh, Amsterdam Zuidoost. Ja. En dan was er iemand van zo'n commissie. En die zei dat op een gegeven moment: van, Ja, wat, wat kunnen jullie dan voor ons betekenen? Ja, en dan ja. leg jij dat dan uit: van nou, we kunnen dat, dat, dat betekenen. En wat kan jij en dan betekenen? Dacht ik wel, van hé, hey, die commissie die valt onder mijn regio-raad. Regio-raad, wij hebben weer een taak. Want wij moeten weer eens een keer na, daar naar die commissie om uit te leggen. wat wij nou precies voor hun kunnen betekenen. En wat kan jij voor hun betekenen? Uh, een regeraad die, in, in die spreekt dan weer, die regodirecteur. Wij kunnen dan, uh, stel dat een regeraad nee, dat is een commissie. daar speelt wat op, daar in zo'n. Ja, uh, nee, maar dat wordt op, allemaal heel er erg verspeelde. bestuurlijk, uh, uh, Hans. Maar wat doe jij nou, wat, wat, wat, wat doen jullie voor opvang verder? Nou, voor opvang zelf. Uh, ja, die mensen die, die, die hebben dan uh, een, een, een. Ja, nou moet ik zeggen, die zitten, zitten daar in een bepaald huis of zo, een bepaalde vestiging. En uh, of ze. Uh, ja, of ze zitten dan. Dat kan een maatschappelijke opvang zijn, dat kan dus bij. Uh, uh, in beschermd wonen of begeleid wonen zijn. Uh -huh. Zit een bepaalde vestiging. Ja. En uh, ja, nou, als er dan iets speelt of zo, dan kan het bij ons in een commissie of in een regulaat, of wat dan ook, kan het aan de orde worden gebracht. Kijk. En dan kunnen wij dat vervolgens weer aan een directeur, wij kunnen dat voorbereiden. En vervolgens bij een, uh, bij een overlegvergadering kunnen we dat uh, naar voren brengen. Wat vind je het mooiste aan je vrijwilligerswerk? Uh, dat, is de ene kant, nou, dat is vooral het bestuurlijke eigenlijk. Dat, dat spreekt mij uh, op zich wel aan. En bijvoorbeeld uh, uh, een tijdje geleden hebben we ook zoiets gehad, dan, en dat is op zich ook machtig om te doen. Bijvoorbeeld dan speelt het op een locatie. En dan, uh, nou, dan komt, geef, komt er een brief binnen. En dan ga je kijken van, uh, geef samen met die voorzitter, gaan we kijken wat gaan we dan doen. Ja. Nou, Dan wordt er dan een brief ge gemaakt. Dan wordt ze een keer zo'n manager, die wordt dan uitgenodigd bij ons dan op de vergadering, die kan dan een uitleg geven. En naar aanleiding daarvan dan komen we, gaan we eens een keer op locatie gaan we dan bezoeken. En dan gaan we kijken van hoe zit het in elkaar. En dan probeer je op die manier tot een soort oplossing te komen. Ga je dit uh, nog lang doen uh, Hans, uh, vrijwilligerswerk? Ja? Oh absoluut. Totdat je erbij neervalt? Ben... Wat is? Totdat je erbij neervalt? Nou ja, tot je erbij neervalt. Maar ik bedoel, het, het is die inhoud die, die dat gewoon, uh, die bij mij... Uh, ja, ik, ik... Nee, maar mij krijg het dan zeker niet zo gauw stil. Heel goed. Zeker, helemaal niet op dit punt. Nee, nee, nee, nee. Ik merk het. je praat er met veel passie over. Ik vind het goed dat je vrijwilligerswerk doet, Hans. Dat, uh, ik, als iedereen nou gewoon ik af en toe, het toe gewoon, het doet... Ik vind het. Ik vind het gewoon... Dit is dus... In de, ik vind het gewoon ronduit machtig om dat te doen. Ja. Verdomd waar. Nou, blijf maar doorgaan. Met, met vergaderingen en als we op een gegeven moment een bepaalde... Ja, echt, echt puur op die inhoud. Als je daar met z'n allen... Je merkt je op een gegeven moment in zo'n cliëntenraad. Zeker een centrale cliëntenraad. Merk je in de loop van de jaren. Ben je helemaal echt volledig op elkaar ingespeeld. Ja. Je, ga, je, je weet precies wie. Want dat is het dus ook. Hè? Je zit met een bepaalde Wordt een goed team. Je, je, je doet nooit je eentje. Nee. Je zit met een bepaalde groep. Je weet wie welke kwaliteiten heeft. En dan op een gegeven moment gaat het naadloos... Echt naadloos op elkaar inspelen. Nou, en als je dan in een vergadering hebt. En je speelt... Uh, of je, het? Je, je bereidt er dus heel goed voor. En dat geeft een goed gevoel. En je gevoel. hebt dan een vergadering en het sluit naadloos op elkaar aan. Nou, je krijgt effecten, dat wil je niet weten. Ja. Dankjewel dat Hans. Ik wil je echt niet weten. Ik wilde dat wel weten en dat, uh, dat hoorde ik op, uh, hier op Radio 1. Dankjewel Hans voor het bellen. Ja, oké. Okay. Fijne nacht. En uh, succes met de uitzending. Yes, dankjewel. Groetjes. En ook, vooral ook succes met de andere mensen die de, dit werken doen. Want ik begrijp wel wat, uh, wat er bij hun speelt. Heel goed, dankjewel Hans. Ja, graag gedaan. Doeg. Dag. Are you for clean. Ik probeer het een beetje op zijn Daniel Loewis uit te spreken. Dit was een nieuwe album, dat heet Ericana En ik vind, het, ja, ik vind het heel erg leuk. Lekker een beetje die reggae. Er was ook een, een, een documentaire vandaag van Bob Marley op tv. Dat is ook een mooie, mooie documentaire over reggae gesproken. Zometeen uur 2 van Nachtbrakers. Blijf lekker bellen, 0800 1121.